11 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Brussel overleggen de regeringsleiders van de Eurolanden... sinds het begin van de avond over maatregelen tegen de schuldencrisis. De Italiaanse premier Berlusconi heeft in een brief aan de regeringsleiders... maatregelen aangekondigd om het schuldenprobleem in zijn land aan te pakken. Hij belooft voor 15 november met een uitwerking van de plannen te komen. Het lijkt erop dat Berlusconi in Rome een akkoord heeft bereikt over verhoging van de pensioenleeftijd. Met coalitiepartner Lega Nord zou zijn afgesproken dat de pensioengerechtigde leeftijd geleidelijk omhoog gaat van 65 naar 67 jaar in 2026. Voorafgaand aan de top met eurolanden kwamen alle regeringsleiders van de 27 EU-landen bijeen. In een gezamenlijke verklaring maakten ze bekend dat er een deelakkoord is bereikt over een versteviging van de positie van banken. Het akkoord houdt in dat er vanaf juli volgend jaar de banken een buffer moeten hebben van 9% van wat ze uitlenen. Nu is dat nog 4%. Aanvankelijk zou de verplichting pas in 2019 ingaan. Nederlandse banken voldoen al aan de eis van 9%. De maatregel gaat pas in als er een akkoord is over versterking van het Europese noodfonds. In Brussel wordt daar dus nog altijd over gepraat. Een ander belangrijk discussiepunt is de kwijtschelding door de banken van een deel van de Griekse schulden. De verwachting is dat in de loop van de nacht meer bekend wordt vanuit Brussel. Bij Ajax is een breuk ontstaan tussen Johan Kruijf en de andere leden van de Raad van Commissarissen. Aanleiding daarvoor is het afketsen van de benoeming van Marco van Basten als technisch directeur. In een brief van de Raad van Commissarissen die in handen is van de NOS... staat dat Cruijff de benoeming van Van Basten heeft gefrustreerd door steeds aanvullende eisen te stellen... Van Basten besloot uiteindelijk af te zien van de functie omdat er te veel mitsen en maren waren. De vier commissarissen schrijven ook dat kruif op essentiële momenten niet bereikbaar is, wat zou leiden tot wanorde op de club. De komende maanden komen er 50 Libische gewonden naar Nederland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat daarmee in op een verzoek van de Nationale Overgangsraad. Een medisch team gaat naar Libië om te kijken welke gewonden meegenomen kunnen worden. Veel Libische ziekenhuizen zijn door de gevechten grotendeels verwoest. En het land heeft niet de capaciteit om alle gewonden te behandelen. Er is afgesproken dat de 50 Libiërs na hun behandeling teruggaan naar hun land. Ook onder meer Duitsland, Frankrijk en Engeland vangen gewonden op. Seif al-Islam, een van de zoons van Gaddafi, zou zich willen overgeven aan het internationaal strafhof in Den Haag.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 Het huis aan de Leidse Kade wordt een dependance van het Letterkundig Museum. Ook de werkkamer van de vorig jaar overleden schrijver wordt toegankelijk. Volgens het Letterkundig Museum is die werkkamer een gestolde weergave van Mouliche Oeuvre. Het museum opent in 2013 zijn deuren. Michelle Martin, de ex-vrouw van kindermoordenaar Marc Dutroux, komt nog niet vrij. Dat heeft het Belgische Hof van Cassatie besloten. Martin zou voorlopig vrijkomen als ze haar intrek zou nemen in een Frans klooster. Maar de Franse autoriteiten trokken hun medewerking in. Via een cassatieberoep probeerde Martin alsnog vrij te komen, maar dat verzoek is nu verworpen. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wordt volgende week opnieuw een 24-uur-staking gehouden in het openbaar vervoer. Op zondag 6 november rijden in de drie grote steden geen bussen, trams en metro's. Volgens Abfacabo FNV is gekozen voor een zondag om de vele werknemers en scholieren in het OV te ontzien. De bond zegt alsnog af te zien van de actie als minister Schultz snel wil overleggen. Het openbaar vervoerpersoneel voert al maanden actie tegen een verplichte aanbesteding en tegen 120 miljoen euro aan bezuinigingen. De restaurantgids Lekker heeft het Zeeuwse restaurant Uitsluis opnieuw op uitgeroepen tot beste van Nederland... De tweede plaats in de ranglijst is voor de Zwethul in Schipluiden. Dat was vorig jaar nog de nummer vier. De librije in Zwolle blijft in de lijst van Lekker staan op nummer drie. Het weer, het wordt een heldere nacht... met minima van drie graden in het noordoosten tot negen in het zuidwesten. Morgen veel bewolking, maar soms ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Vrijdag en in het weekend is het droog... met vooral zaterdag veel ruimte voor de zon. Het wordt dan ongeveer 16 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Er is één file, A27 Gorkum richting Utrecht. Daar staat tussen knooppunt Lunette en knooppunt Rijnsweert twee kilometer doorwegwerkzaamheden. En er is een bericht van de spoorwegen. Tussen Leiden, Lammerschansen en Alphen aan de Rijn... rijden geen treinen, maar bussen. De vertraging kan oplopen tot een uur. En dat komt door een seinstoring. En dat was de verkeersinformatie.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Clary Polak. Of de Europese leiders er nu uitkomen of niet... ooit zullen we de rekening gepresenteerd krijgen, dat is zeker. En dat die rekening lang niet mals zal zijn, staat ook wel vast. Daarom zal voortaan het Europese motto moeten zijn... wie de broekriem past, trekken hem aan. Goedenavond, welkom bij het Oog op woensdag, dat voor een deel in het teken staat van de Eurotop. Daarom even snel naar Brussel, naar correspondent Joris van Poppel. Joris, verras ons eens. is er al witte rook? Nee, nog geen witte rook, helaas. Ik heb van Nederlandse diplomaten zo, zojuist gehoord dat het nog heel erg vast zit. Er wordt al gesproken van vorige toppen toen het tot zes uur duurde, weet je wel. Zoiets zou het vandaag ook zomaar kunnen worden. Uh, het enige feitelijke nieuws wat door, wordt bevestigd hier is dat de Gamba met aubergines en de grootste de tarbo met spinazie, dat die ondertussen verorberd zijn en dat het diner dus is afgelopen. Tja, die eurotop, ze zijn er dus nog niet uit. En het aloude gezegde, geen nieuws is goed nieuws, gaat hier helaas niet op. Integendeel, hoe langer dat nieuws uitblijft, hoe duurder het allemaal wordt. Dus gaan we vanavond maar weer eens praten over het onvermogen van onze Europese leiders en ander Europees ongemak. Met onder andere voormalig minister Ben Bot. En verder komt de oudste dochter van Harry Mulisch, Anna, praten over de onvoltooide roman van haar vader, die morgen verschijnt, maar ook over haar eigen schrijversambities. En we hebben live muziek in de studio door zangeres René van Bavel en gitarist René van Mierlo. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Woensdag 26 oktober. Ja, dat wachten is altijd het ergste. Zeventien regeringsleiders zitten aan een tafel in Brussel met de deuren dicht en bepalen daar of de euro morgen nog een hartslag heeft. Europa, best belangrijk dus. Dat maakte de Duitse bondskanselier Angela Merkel vanmiddag nog eens duidelijk in het parlement. Niemand zou geloven dat een weiteres halbes jaarhonderd vrede en welstand in Europa zelfverständelijk is. Een halve eeuw vrede in Europa is niet vanzelfsprekend, zegt Merkel. En mocht de euro vallen, dan zou Europa er wel eens achteraan kunnen gaan. Scheitert de euro, dan scheitert Europa, en dat darf nicht Maar wat nou eigenlijk uiteindelijk de oplossing van deze schuldencrisis wordt, daarover zwegen de regeringsleiders in alle talen. President Sarkozy in het Frans. President Rutte, premier Rutte, zei weinig in het Nederlands. Ik zou willen zeggen, ook tegen de collega's en tegen mezelf. We zitten in deze baan om besluiten te nemen. Makkelijk is het niet, maar het zal echt moeten gebeuren. En Angela Merkel zei weinig in het Duits. Die arbeid is nog niet gedaan. Maar ik geloof dat alle reizen heute hier met het ziel aan. op ieder geval een ganzes stuk verder te komen. Gelukkig was er later op de avond een vriendelijke Belg... die alvast een snippertje nieuws naar buiten bracht. Europa is het eens over het herkapitaliseren van de banken. Demissionair premier Yves Le Terme legt het uit. Eigenlijk is het het versnellen van datgene wat de banken... hoe dan, moest, hoe dan ook moesten doen aan versterking van hun kapitaal. En men moet dus uh, ja, de 9% tier 1 kapitaal vrijst... moet men sneller invullen. Het komt er dus op neer dat de banken vanaf volgend jaar extra geld in kas moeten houden. Een buffer van 9% van wat ze uitlenen. Nu is dat 4%. Maar die afspraak staat of valt bij een totale oplossing van alle problemen. Een van die problemen is de Italiaanse staatsschuld. Premier Berlusconi bracht vanavond een nieuw bezuinigingsakkoord uit Rome mee. Maar hoe hard die afspraken zijn, dat weet eigenlijk niemand. Vanmiddag gingen ze er in het parlement nog over op de vuist. Honorevole granata cortesia. i lavori. La seduta è sospesa. Nou, en of inderdaad een eindoplossing voor alle Europese problemen komt, daarover vertelt Corstbrand Joris van Poppel zo dadelijk meer. Het water staat ook Thailand aan de lippen, letterlijk. Het centrum van de hoofdstad Bangkok kan elk moment overstromen. Al weken wordt het land geteisterd door het wassende water. In alle haast worden zandzakken opgeworpen en muurtjes gemetseld. Het gevaar zou voor iedereen duidelijk moeten zijn. Zeker nu het ministerie van Buitenlandse Zaken reizen naar Thailand afraadt. Maar er zijn altijd toeristen die de lessen van 1953 niet hebben geleerd. Ik verwacht eigenlijk niet zo heel veel water. Uh, nee, het zonnetje schijnt en uh, ja, je ziet wel overal zandzakken uh, liggen, maar... Uh. Tja. De verwachting is dat het water morgen of overmorgen het centrum bereikt. En dan de 18-jarige Mauro, de Limburgse Angolees, mag niet in Nederland blijven. CDA-minister Leers van Immigratie is streng, maar naar eigen zeggen, rechtvaardig. In het beleid is bepaald dat als iemand volwassen is, dat hij dan weer terug moet naar het land van herkomst. Het CDA wilde de jongen eerst in Nederland houden. Hij is hier al acht jaar en zou niet meer kunnen aarden in Afrika. Maar vanmiddag legde de fractie zich bij monden van Kamerlid Raymond Knops ineens bij de beslissing neer. Ik sta hier ook met, met eh, ik zeggen, heel gemengde gevoelens. En, maar ik sta ook voor een rechtvaardig beleid. Eh, en dat betekent dat mensen in gelijke gevallen gelijk behandeld eh, worden. Maar niet de hele fractie is het daarmee eens. Eén Kamerlid blijft hardnekkig weerstand bieden. De beruchte dissident uit Zeeland, Ad Koppian. En Ik kan me ook niet voorstellen dat, dat onze fractie instemt met een gedwongen vertrek van Mauro. Er is nog een kans dat Mauro mag blijven, want deze week is er nog een debat en het CDA-congres zal zich nog over de kwestie buigen. Mauro zelf ziet weinig hoop meer. Nou, omdat ik mezelf zelf nog wel moet laten bezenken, aan... ja, ik vind het momenteel nog wel erg moeilijk om daarover uh, te praten. Veel mensen vinden de beslissing onbegrijpelijk. De nationale ombudsman zegt zelfs dat het in strijd is met het verdrag voor de rechten van het kind. Maar als je naar internationaal recht kijkt en ook wat Nederland heeft geratificeerd, dan klopt het niet. En de omgeving van Mauro wil dat de minister kijkt naar een alternatief. Dat ze maar die mensen wegsturen die hier gewoon alles fysiek, eigenlijk. Hier alleen maar voltsweg. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En de krant vanochtend. Van, van morgen nog een keer. En de krant van morgen werd gelezen door Martijn Nijhuis. Ja, ook alle kranten hebben het morgen in elk geval over twee onderwerpen: de Euro en Mauro. De overheid heeft er negen jaar over gedaan om hem duidelijkheid te geven, schrijft het AD. En nu is het te laat. Mauro Manuel is al te diep geworteld in de Nederlandse maatschappij. Dat geldt ook voor zo'n 800 andere Manuels en Manuela's in Nederland. Die moeten volgens het AD coulant worden behandeld. Volgens NRC Next zijn het er meer dan 800. Er zouden zeker 2000 verwesterde kinderen zijn die hier al acht jaar of langer wonen. Alleen zijn die niet zichtbaar, want illegaal. Zij hebben geen netwerk of ouders die bij bijmaken. Een verslaggever van Spits is naar Oostrum getogen. Het Limburgse dorpje waar de inmiddels beroemde asielzoeker... tot voor kort woonde. Zijn oude buren vinden het belachelijk... dat minister Leersen wil terugsturen naar Angola. Want u hoort het net, het is zo'n superbeleefde, keurige jongen. Bij hem geen draaiende scooters of lallende vrienden... die overlast veroorzaakten. Alleen toen hij geslaagd was, stonden zijn vrienden voor de deur. In smoking. En hij heeft maar één keer een bekeuring gekregen voor fietsen op de stoep. Er is wel iets te doen tegen de aanvoer van nieuwe schrijnende gevallen... als Mauro, zegt de Volkskrant. De asielprocedures moeten verder worden verkort. En er moeten verblijfsvergunningen komen. Voor alle minderjarige immigranten die jaren tussen hoop en vrees hebben geleefd. Maar dat houdt de PVV waarschijnlijk tegen. Het is dus een kwestie van tijd voor een nieuwe Mauro... zich met een schare Nederlandse fans meldt, denkt de Volkskrant. Volgens Trouw geven de oppositiepartijen in de Tweede Kamer de hoop niet op dat Mauro toch mag blijven. Ze vestigen hun hoop op het CDA. Die partij, de partij die vandaag ineens zo'n opvallende ommezwaai maakte. De Nederlandse zorgautoriteit krijgt steeds meer signalen van fraude door ziekenhuizen, staat in het AD. De ziekenhuizen claimen veel te hoge bedragen van de zorgverzekeraars... Verzekeraars en patiënten trekken steeds vaker aan de bel over vreemde declaraties. Zo worden korte ziekenhuisbezoekjes gedeclareerd als volledige lichtdagen... en komen onderzoeken onnodig dubbel in de administratie terecht. Dat gaan we aanpakken, zegt iemand van de zorgautoriteit. Want de zorg is al duur genoeg. Eind volgend jaar is het afgelopen met de CD. En misschien al eerder, meldt Dagblad de Pers... De grote muzieklabels verspreiden hun muziek vanaf volgend jaar vooral nog via digitale winkels, zoals iTunes. Er worden dan alleen nog CD's geleverd bij luxe uitgaven, zoals speciale verzamelboxen. Het Nederlands Dagblad besteedt aandacht aan twee onderzoeken. Marleen Derkman hoopt te promoveren op een onderzoek naar de relatie tussen broer en zus. Haar conclusie? Een oudere broer veroorzaakt meestal meer conflicten dan een oudere zus. Ja, Inge Nobak promoveert morgen op een onderzoek naar carrièrekansen. Haar conclusie? Mannen die vier dagen lang negen uur werken schaden hun loopbaan. Ze hebben minder doorgroeimogelijkheden dan vrouwen die vier dagen werken. Want voor vrouwen is deeltijd werken heel normaal. Mannen die dat doen worden afgeschaft. In de Telegraaf gaat het over de Amsterdamse witkar. Bijna 40 jaar geleden bedacht Lud Schimmelpenning het witte elektrische autootje. Dat leek op een kruising tussen een golfkarretje en een pausmobiel. In de jaren 70 werd het geen succes. Maar onlangs stond ineens een grote fabrikant op de stoep bij Schimmelpenning. Die inmiddels 75 is. Het resultaat? Vanaf volgende maand zijn in Amsterdam 300 elektrische smarts te huur. Mooi compliment voor de bedenker. De werktitel voor het nieuwe autoproject was Witkar 2.0 en... De auto's zijn wit gespoten. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Zo is het en we hebben dan net wel gelezen dat het straks afgelopen is met de cd. Maar er ligt er hier een naast mij. En uh, die is van René van Bavel. Uh, uh, die hier samen zit met uh, gitarist René van Mierlo. En uh, zij gaan een nummer spelen. Ze, ze treden live op vanavond. En het eerste nummer is Opgaan in jou. Dat wat jij dacht, had net mijn gedachten. Dat wat jij vindt, was net wat ik zocht. Ik droom wat jij droomt. Zeg wat jij zegt, jij leidt mij altijd. Als jij zwaar... René van Bafel en René van Mierlo. U hoort ze straks nog een keer terug. Ja, u hoort het al. Het is D-Day of E-Day, zo u wilt. Het is vandaag erop of eronder in Brussel. De regeringsleiders beslissen over honderden miljarden euro's. Maar hoe verloopt zo'n avond nou precies? Ik praat erover met Ben Bot, oud-minister van Buitenlandse Zaken... en van 1992 tot 2003 permanent vertegenwoordiger van Nederland... bij de Europese Unie in Brussel. Meneer Bot, wie, wie, wie doet eigenlijk de aftrap op zo'n topontmoeting? Nou, zeg, het is uh, eigenlijk altijd dezelfde procedure... en ik heb er uh, vele tientallen meegemaakt. Uh, je begint meestal uh, met een, uh, zeg, een rondje algemene zitting... Waarbij uh, zowel regeringsleiders uh, als uh, ministers, uh, dan als staatssecretarissen aanwezig zijn, dan is het een eerste rondje zoals dat heet. En dat uh, heeft natuurlijk een voorzitter en ook een voorzitter van de Europese Raad nodig om eens even te testen wat de algemene stemming is. Uh, daar ligt iedereen natuurlijk wel, uh, te zeggen, zijn eigen positie vrij hard op tafel. Uh, want je wil wel even, als het ware, flink uh, laten weten aan de anderen uh, wat jouw mening is. Maar het is heel belangrijk om de algemene atmosfeer te testen. En dan weet een voorzitter, waar ben ik aan toe? Dat is de eerste ronde. Dan is er vaak daarna is er een, uh, wordt er een hapje gegeten. Uh, uh, wat ook een goede gelegenheid uh, biedt om dan wat informeler met elkaar van gedachten te wisselen en waarbij natuurlijk de voorzitter al voorzichtig begint met uh, het sonderen naar bepaalde soorten oplossingen die overigens, dat voeg ik onmiddellijk aan toe, de afgelopen dagen natuurlijk al grondig zijn voorbereid, ja. dossierpas, ministers, uh, telefoontjes over en weer, dus er liggen allerlei scenario's op tafel, maar het is duidelijk dat uh, zolang als je niet aan onderhandelen toe bent, uh, dat je je eigen kruid niet verschiet en uh, natuurlijk uh, fijn stevig op je eigen positie blijft zitten. Ja. Maar dan... Hoe gaat het nou? Ik vraag me dat altijd af. Dan is zo'n etentje, hè? ze gaan ja. even eerst een rondje, dan is er een ja. etentje. Ik bedoel, ik geloof dat ik geen hap door mijn keel zou kunnen krijgen, want het is een hele belangrijke bijeenkomst nu, maar ja. laten de leiders het zich lekker smaken? Jazeker. Uh, nee, nee, dat gaat altijd, uh, dat gaat altijd heel, uh, zeggen, normaal heel gezellig aan toe. Ja, ja. Uh, het kan wel eens zijn hoor dat uh, er een of andere uh, uitval is uh, als iemand vindt dat hij onheus bejegend is uh, of dat iemand ineens wat te fel uitschiet dan uh, is hm. dit natuurlijk een mooie gelegenheid om dan even flink terug te bijten. Dus het uh, wil nog wel eens fors aan toegaan om zo'n tafel. Is er een tafelschikking? Uh, jawel, je zit altijd in de vaste volgorde uh, en dat is gewoon de alfabetische volgorde waarin je ook om uh, um de raad heen zit. Uh, dus, uh, en dat schuift dus telkens op naarmate je... Uh, dichter bij het voorzitterschap komt, uh, schuif je gewoon een uh, rondje oh, mee. Ja. Het is niet zo dat kleine landen bij kleine landen zitten... en nee. grote landen bij grote landen. Of nee. dat uh, Merkel en Sarkozy uh, toch uiteindelijk de dienst uitmaken... dus dat zij naast elkaar zitten, dat soort dingen. Nee, nee, nee je, je zit gewoon alfabetisch. Uh, uh, en dan uh, volgens de manier waarop jouw land uh, in de nationale taal uh, zeg, gespeld wordt. Dus wij zitten met de N, Nederland, naast de L van Luxemburg... En daarnaast zitten Italianen, dus ik zat altijd heel dicht bij de heer Berlusconi... Uh, en kon dus ook wat grappen maken. En, en ja, kan je grappen dus, uh, maken met Berlusconi? Ja, dat kan je zeker. Ja, ja. Nee, Waarover, over, en... als ik vragen mag? Nou, uh, dat, dat gaat dan meestal over iets wat er net in Italië gebeurd is. Of uh, iets wat net in de krant verschijnt Dat zijn is. meestal schandalen. Ik kan me niet voorstellen dat je daar grappen over kunt maken met nou, Berlusconi. Nou, met Berlusconi heb ik ervaren, kan je over bijna alles grappen maken. <laughs> over zijn uh, vriendinnen, over eten, uh, over uh, de Italiaanse manier van leven... Uh, en dat, dat lukt hmm. altijd heel goed, want het is verder in de dagelijkse praktijk. Is het uh, natuurlijk een gezellige man. In welke taal doet u dat? Nou, dat gaat dan meestal een beetje in gebrekkig Engels, want uh, heel veel taalbeheersing heeft hij niet. Uh, maar uh, je komt er toch altijd wel uit op de een of andere manier. Maar dat, daar, daar word ik dan angstig van. Als, als, als zo'n Berlusconi een weinig taalbeheersing heeft, zoals u zegt... hoe communiceren dan die leiders over zulke ongelooflijke uh, belangrijke dingen? Over nou, miljarden? Er is vertaling, ook aan tafel. Ah. Uh, dus iedereen kan uh, al etend uh, in zijn eigen taal horen wat de ander te vertellen heeft. Waarbij natuurlijk wel een aantal regeringsleiders uh, zo handig zijn dat ze een taal bezigen. Ook al is dat niet de hun het, uh, zeggen het Engels. Eh, om gewoon een, een, een directere boodschap eh, te kunnen uitstralen. Dat wordt niet altijd geapprecieerd, want men vindt dat iedereen wel zijn eigen taal moet bezigen. Maar er zijn verheeringslijsten die denken, nu moet ik even toch de boodschap uitstralen. Uh, zodat iedereen dat yes. ook echt goed meekrijgt. En dat uh, is dan Engels en niet en Frans bijvoorbeeld? Engels. Nee, dat Frans is, was vroeger wel uh, gebruikelijk, maar dat uh, beheerst ze maar weinig tegenwoordig. Ja. <laughs> nou zijn het uh, cruciale momenten deze dagen. Ja. Um, zijn, hoe moet ik dat nou zeggen, zijn regeringsleiders die uh, weinig economische achtergrond en kennis hebben, zijn die in het nadeel op zo'n avond? Nou, ik denk het niet om te beginnen. Gaat er natuurlijk, voordat je zo'n trip onderneemt, word je geweldig goed voorbereid thuis. Er zijn natuurlijk eindeloze sessies. Bovendien is het niet de eerste keer dat ze over deze materie bijeenkomen. Dus je hebt, voordat je er naartoe gaat, heb je, nou ja, een soort van sparring sessions, een soort van. Uh, brainstorm bijeenkomsten met je ambtenaren en met andere ministers... Uh, om je positie haarfijn, uh, als het ware, af te bakenen... en tezelfde tijd natuurlijk te kijken naar alternatieven. Want dat is heel belangrijk dat je naar zo'n vergadering gaat... en precies weet, nou, de, dit zullen ongeveer de stapjes zijn die genomen worden. Ik kan maximaal niet verder gaan dan daar... Is Europa in goede handen bij de huidige Europese leiders, ja, meneer Bot? Ja, ik denk, we uh, zeggen, uh, noodgedwongen. Uh, men is nu zo ver dat er eigenlijk geen weg terug is. Uh, en iedereen weet dat het is ofwel voorwaarts het ravijn in... Uh, of een stukje achter naar achteruit, uh, in de zin van compromissen. En ja, dat doet pijn. En hoe ga ik dat verkopen thuis? Maar beter uh, dan uh, zeggen uh, jezelf in het ongeluk te storten. Meneer Bot, ik dank u wel. Dank u. Voorwaartse travijn in, Nou, daar zullen we het straks ongetwijfeld nog even over gaan hebben. Eerst um, gaan we even toch naar Brussel. Er is nog weliswaar geen nieuws uit Brussel. Uh, uh, maar toch, Joris van Poppel, is er al überhaupt iets bereikt? Ja, er is wel iets kleins bereikt. Er is een officieel akkoord over het herkapitaliseren van banken... Uh, dat is bereikt in het begin van de vergadering toen alle 27 leiders nog bijeen waren. Besloten is dat die banken een grotere buffer moeten opbouwen als ze geld uitlenen. Voor Nederlandse banken is dat niet zo'n probleem, want die hebben dat al gedaan. Maar voor andere banken in Europa kan het wel grote gevolgen hebben. Die afspraak is gemaakt dat de banken dat moeten gaan doen, maar er is nog geen geldbedrag opgeplakt. En... Ook is uh, het onderdeel van deze afspraak dat die alleen maar in kan gaan als er ook over alle andere punten een akkoord is. Dus ja, ja er is wel iets bereikt. Formeel is er nu iets goedgekeurd, maar ze ja, staan nog eigenlijk helemaal nergens. Ja, nee, wat u zegt. En heeft Nederland überhaupt nog iets in te brengen op de top? Nou, Nederland heeft eigenlijk het punt al gescoord. Het grote punt voor Nederland was de begrotingscommissaris, die er nu al is, maar die moet veel meer spierballen krijgen, die boetes kunnen opleggen. Eh, nou ja, dat is, gaat een langdurig proces worden, want dat moet helemaal door de ambtelijke mode hier. En is bovendien ook een, ook een cruciale vraag van hoeveel macht geef je aan Brussel? Nou ja, je hebt de afgelopen dagen gezien Berlusconi heeft geen zin om dat te doen. Maar Nederland heeft dat punt afgelopen zondag al, al binnengehaald. In de zin dat er daar in de conclusies is terechtgekomen. De, conc de raadsconclusies. Uh, dat dat idee bestudeerd gaat worden. en Dat de Europese Commissie met voorstellen gaat komen erover. Ja. Nou ja, dat gaat nog lang duren. Maar dat is een stapje al. En daarnaast... Als je hier de verhalen, de diplomaten uit Nederland hoort, dan vertellen die exact hetzelfde verhaal als de diplomaten die uit Duitsland komen. Dus Nederland zit gewoon in de, in de stroom van Duitsland. En nou ja, dat, ik denk dat Rutte voornamelijk Merkel het grote werk laat opknappen. Oké, okay, goed. Joris van Poppel, hier in de studio inmiddels uh, aangeschoven econoom Arnold Boot, hoogleraar financiële markten. Ja. Uh, ja, Nederland heeft dan een begrotingscommissaris binnengehaald. Maar daarmee los je de huidige problemen natuurlijk niet op, of wel? Nee, nee. Uh, we kijken dat we, als, uh, dat we in, zorgen dat in alle akkoorden staat... dat in de toekomst die begrotingscommissaris komt, is geweldig. Uh, maar uh, het is een beetje hetzelfde als dat... Uh, we weten dat er morgen een aardbeving komt. <lacht> en je hebt binnengehaald dat, uh, dat er alleen maar gebouwd zal worden... op een wijze die earthquake-proof is. Maar alle <lacht> gebouwen storten morgen in. Uh, ja. En dat is eigenlijk wat... Uh, dus als Rutte dat uh, te zeer als overwint presenteert, uh, dan geeft hij uh, waarschijnlijk invloed weg op uh, het belangrijke vraagstuk van hoe je nu controle krijgt op dit moment. Ja, want uh, dat lukt steeds maar niet. Wat is nou het allergrootste probleem van dit moment? Ja, kijk, het allergrootste probleem is, we hebben 17 landen en die hebben allemaal een eigen autonomie en die laten zich door elkaar niet tot de orde roepen. Uh, eh, Berlusconi heeft het gisteren of hier gisteren nog uh, mooi in de Financial Times verwoord: er is geen enkele functionaris in Europa die, uh, die democratisch gelegitimeerd tegen Italië kan zeggen... en notabene tegen elected officials in Italië... kan zeggen wat die moeten doen. En daar zit het probleem. Nationale staten hebben soevereiniteit. Eh, en eh, andere Europese leiders... Eh, die worden afgemaakt... op het moment dat ze zich met een land bemoeien. En dat zag je bij de persconferentie... van Merkel en Sarkozy. Eh, waar ze denigrerend deden over Berlusconi. Nou, als ze dat nog een keer doen... dan sluit eh, Italië Berlusconi... als een verloren zoon weer in de armen. Ja. Eh, want eh, een land... Richt zich dan op haar eigen leider en, uh, en keert zich af van uh, Duitsland en Frankrijk. En dat zijn we ver weg van de samenwerking die we nodig hebben. Maar hoe lang kan dit dan doorgaan? Ja, nou, dat betekent dat, uh, dat er. Uh die invloed die nodig is om dat landen orde op zaken te stellen... dat moeten we nu heel goed gaan regelen. En de enige wijze om dat te regelen is dat je het boven de Europese Unie u uittrekt. En dan denk je aan het IMF? Dat, dat is het IMF. Het IMF uh, maar dan moet je het IMF ook echt de macht geven. En niet uh, op dezelfde manier als dat ze bij Griekenland betrokken werd... en, en, en toen uh, ja, toch uh, op een zijspoor gezet werd uh, door de Europese regeringsleiders. Nee, het IMF moet de macht hebben, die, uh, die uh, moet de faciliteiten beheren... waar een Italië van kan profiteren... mits ze de juiste acties onderneemt die ze moet ondernemen. Ja, maar goed, dan heb je geen begrotingscommissaris meer nodig. Dan heb je het IMF. Nou, dan heb je het IMF. En dan heb je, als straks orde op zaak is gekomen... Ja. Ja, als straks alles goed is, ja, dan gaan pas die nieuwe regels in... Dan pas gaan we het hebben over een begrotingscommissaris. En die begrotingscommissaris gaat dan een heel vroegtijdig stadium zorgen... dat alle landen cijfers op tijd opleveren. Mm, ja. Dat er rode lampjes gaan branden als er, als er iets overtreden wordt. En daar is een begrotingscommissaris goed voor. Okay, maar, maar dan moet eerst de brand geblust. Dan is de brand geblust. Ja, ja, ja. Dus dat, dat is niet de huidige politiek. Laten we eens uh, optimistisch zijn. En stel dat er wel een akkoord wordt bereikt. Je weet maar nooit... Um, hoe groot is dan de kans dat dat eigenlijk alweer achterhaald is? Omdat dat, dat, dat, dat gaat over, over hoe het er nu voor staat... maar morgen kunnen de beurzen wel weer gekelderd zijn bij wijze van spreken. Nou ja, kijk, de, kijk, er komt natuurlijk een akkoord. Hè. Een akkoord is natuurlijk heel mooi. Dat is, is papier met een striktrom eromheen. Er komt natuurlijk een akkoord. Dat, dat is komt... zeker, maar wat het inhoudt... Dat ja, dat is dat, papier dat, met een strikt ja. eromheen. Ja. En, uh, uh, nou, dat zal, daar zullen dingen in staan die, die goed klinken. Uh, waar het uh, tekort kan schieten is op twee punten. Eén, waar het zeker tekort schiet. En dat is dat hele punt van wie uh, dingen kan afdwingen. Ja. En uh, daar moet echt het Nederlandse parlement... Ik denk, wat Rutte kan dat daar aan tafel niet doen. Want er zijn 17 regeringsleiders die daar elk vijf minuten hebben om iets te zeggen. Zeggen. En ze luisteren natuurlijk niet naar elkaar, dat ligt voorgekookte tekst. Uh, dus Nederland heeft daar aan tafel weinig invloed. Maar het Nederlands parlement kan het akkoord wat gesloten wordt... tegenhouden en eisen dat het IMF een leidende rol krijgt. En dan moet de rest van Europa... en dan heb je het met name over Frankrijk... want Duitsland zal hier gewoon voor zijn... maar een compromis met Frankrijk eh, hier niet toe besloten hebben... Dan, dan, eh, dan, zal, eh, dan zal Europa die leidende rol aan het IMF geven... om Nederland binnenboord te houden. Maar is dat een waarschijnlijk scenario? Zijn uh, de verhoudingen in ons eigen parlement zodanig... dat dat eventueel zou kunnen gebeuren? Ja, ik denk als, kijk, als een Partij van de Arbeid zegt... Dat ze, dat ze wil dat er een echt akkoord ligt... dan, dan zijn er twee problemen met een akkoord. Ja. Eén is uh, wat er per definitie is, uh, dat niemand kan ingrijpen. En uh, dat, da, daar moet de Partij van de Arbeid op in gaan zetten. Ja. En die moet dan gewoon zeggen dat moet IM, IMF zijn, leidende rol. Uh, en de regering, wij, geven, wij zeggen geen ja totdat dat geregeld is. Mm -hmm. En dan zult u zien, Europa komt dan tegemoet... want die wil Nederland binnenboord houden. Het andere is, en dat is eigenlijk waar u... Opdulde, is dat het akkoord zelf weer halfslachtig is... Ja, even los nog van die, van die handhaving, halfslachtig is. Eh, nou, die kans, die kans zit erin. En dat betekent dat het noodfonds weer niet groot genoeg is. Dat de schuld herstructureren van Griekenland weer half gebeurt. Ja. Dat de banken maar half gehercapitaliseerd zijn. Nou, dat risico zit er ook in. Maar ik kan je zeggen, als het IMF de leidende rol krijgt... en het IMF kan ook geld van buiten binnenhalen... namelijk China en andere landen zijn via het IMF bereid landen te ondersteunen... en je geeft... IMF de leidende rol, dan zal het IMF zorgen dat banken herkapitaliseerd worden. En het IMF zal landen tot de orde roepen. We hebben het steeds over de banken, we hebben het steeds over regeringen... we hebben het steeds over uh, uh, grote spelers. Uh, er is een, of een luisteraarsvraag, moet ik zeggen. Mevrouw van de, Kru de Kruik wil weten wat wij gewone stervelingen eigenlijk kunnen doen. Moeten we sparen? Moeten we geld uitgeven? Of kun je eigenlijk helemaal niks doen en moet je gewoon uh, hopen uh, dan wel bidden? Dat het overgaat. Nou ja, kijk, als, als individueel persoon... kun je aan de crisis als geheel natuurlijk niks doen... Ja? Ja, echt. Dus dat, dat uh, daar, het crisis geheel, dat, dat staat buiten, buiten je, eigen, je eigen orde. Dus wat, ja, wat voor ieder individueel geldt, is dat hij uh, zich verantwoord moet gedragen. En uh, zich uh, nu op dit moment natuurlijk niet in de schulden moet gaan steken. Uh, omdat de onzekerheid over zijn baan groter is dan ooit. Okay. Uh, onzekerheid over de huizenprijzen groter is dan ooit. Dus iedereen individueel moet zich verantwoord gedragen. En dat, uh, nou, ik denk dat de mensen dat ook wel aan het doen zijn. Ja, meneer Boot. Wij zullen naar u luisteren. Dank u wel. Arnoud Boot was dat. Uh, hartelijk dank. Inmiddels uh, uh, zijn de twee René's weer gaan zitten: René van Babel en René van Mierlo. Als vanwege uh, dat zij hier uh, optreden. Uh, uh, René van Bavel, zeg ik nu even, de zangeres. Uh, uh, je hebt deze CD die naast me ligt zelf geproduceerd. Ben jij zo'n gelikte producent die alle oneffenheden rechtstreekt? Of? Nee, juist niet. Oh, juist niet? Nee, nee, nee. Ik heb het speciaal met uh, Vlamingen opgenomen. <laughs> en als je zo de grens overrijdt, dan zegt dat al genoeg, toch? Dat wegdekt, dat gaat een beetje. Boek, boek, hobbelen boek, en, en, en, en en en randen, en ja. en scheuren in zitten. Is, voor mij zitten daar de verhalen in, in plaats van in de afge Netjes gemaakt, opgeschoonde producties. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Nou, daar gaan wij dan nu naar luisteren. Uh, je gaat nog een nummer spelen van die CD, die overigens geen titel heeft. Hij heet gewoon René van Bavel. Precies. Heel goed. Uh, het is je tweede, overigens. Hè? Tweede CD. Ja, maar de ja. eerste die ik echt zelf uh... heb geproduceerd. Ja. ja. En het tweede nummer dat je nu gaat uh, spelen heet Hey Hey Hey. Hey. Smeer aan een boterham, lezen de krant, parkeren hun auto, staan in de douche, betalen een rekening, zoeken een schoen. Dat is wat mensen doen: ze staan in de rij, zingen een lied, drinken hun koffie, vinden een steen. Komen en haren geven een zoen, dat is wat mensen doen hey. Ze halen hun neus op, missen een beurs, doden een mug of breken een been. Ze zoeken naar sleutels en vinden een schoen, dat is wat mensen. De René's van Bavel en van Mierlo. Dank jullie wel. Ja, in Brussel overleggen de Europese politieke leiders... dus nog steeds over de economische toekomst van Europa. Ik herhaal het nog maar een keer. Het, is, het heeft geen zin, maar ik doe het toch. Maar uh, zijn de uh, Europese politieke leiders wel voldoende toegerust... om de economische problemen aan te pakken, vragen wij ons af. En daar ga ik over praten met Robert van der Roer... die uh, journalist is en diplomatiek expert... Wat is een diplomatiek ja. expert, meneer Van der Roer? Dat vraag ik me ook wel eens af. Oh, <laughs> U bent het in elk geval. Ook ja. uh, Ben Bot zei dat we net allemaal rustig kunnen gaan slapen. Want hij werd thuis altijd heel goed voorbereid. Ja. Maar ben, ben is een, een notoren optimist. Uh, ik durf te zeggen dat veel van zijn dienaren en ook van de huidige dienaren uh, niet de guts hebben om hun leiders tegen te spreken. Juist. En, en dan dus krijg als je een, ze... een probleem. Ja, dan precies. krijg je een probleem. Want en dat zie je ook in de top van bedrijven vaak, dat dit soort lieden, dit soort leiders omringd worden door ja-knikkers. En dat zij zich dus uh... niet omringen door mensen die echt van de hoed en de rand weten. Nou ja, kijk, uh, Jan Kees de Jager werd uh, geassisteerd door de huidige president van de Nederlandse bank. En dat is, ja, Knot, dat is, is die, Knot is iemand die, uh, die heeft zijn hele leven met cijfers uh, ja. is omgegaan. Dus daar ga je vanuit. Maar toch, als je naar de feiten op de grond kijkt, dan kun je toch zeggen dat... Dan um, nou heb ik het nog niet over of de mensen de juiste know-how hebben. Maar dat ze niet de economische urgentie hebben ingezien. En dat is natuurlijk toch een, ja, dat is wel een spijkerharde conclusie. Ja. Er je, je, je, uh, ja, staan een paar huizen in brand. Eerst stond het Griekse huis in brand en nu slaat de brand over naar Italië. En men heeft toch echt, als je de film terugdraait... de tijd gehad om wakker te, wakker te worden. Ja. En um, ik vraag me af of er voldoende uh, onafhankelijke geesten... bij betrokken zijn geweest. Boot zei het net over het IMF, en daar ben ik het mee eens. Er was, er had, men had in een veel eerder stadium uh, niet politici... niet ambtenaren bij deze crisis moeten betrekken. En dan denk ik aan monetaire economen, ja. accountants... beursanalisten, financiële specialisten. Men is te lang... Vriendelijk gebleven voor elkaar en nu is het echt 2 voor 12, of misschien wel 1 voor 12. Maar ja, goed, gaan ze dat dan nu doen? Want ik bedoel, de, de analyse is duidelijk. Ze hadden eerder onafhankelijke geesten moeten, moeten inhuren, bij wijze van spreken, en ja. uh, moeten luisteren. Maar goed, dat is voorbij. Daar kunnen we niets meer aan doen. Het crying over spilled milk. Maar nu, gaan ze dat dan nu doen? Ik denk het niet. Men gaat nu uh, de baas van het uh, noodfonds die uh, strapt een uh, deze dagen... Uh, ik geloof het eind van de week nog, op, op het vliegtuig naar China omdat daar ook met de hand, uh, de hand opgehouden gaat worden. Het mm. is nu gewoon een kwestie van. Je hebt nu eigenlijk drie grote vraagstukken. Je hebt een urgentievraagstuk, je hebt een soevereiniteitsvraagstuk en een financieel vraagstuk. Mm. Dat financiële vraagstuk dat moet gewoon acuut worden opgelost door landen die moeten gaan schokken. Waarschijnlijk ook van buiten de eurozone. Ja. Lees China. Maar goed, dat moet dus, dus, dat moet dus besloten worden door politiek leiders. Waarvan ja. u zegt dat die eigenlijk over onvoldoende. Kennis beschikken en zich ook op een onvoldoende onafhankelijke manier uh, laten voorlichten. Nou ja, en ook zelf hun eigen diplomatieke handwerk verkwanselen. Uh, de, een, een, een, een diplomatieke oerwet zegt dat als je in een crisis uh, dreigt te komen, dat je dan. Um, ja, dan, heb je twee, dan kun je twee dingen doen. Of je laat het op zijn beloop, ja. en je neemt dan het risico dat je later met veel zwaarder materieel moet ingrijpen. Ja of je grijpt meteen in. Nou, hier is voor het eerste... Uh, ja, ik wil niet zeggen gekozen... Men heeft, ge men, heeft men heeft aangemodderd... en is in het eerste scenario beland... met alle dramatische gevolgen uh, van Doen. Kijk, en het is duidelijk dat Europa... Uh, die, die 17 landen zitten niet op één lijn... en dat maakt het natuurlijk... Ongelooflijk gecompliceerd. Ja, en nee, maar goed, maar niet... dat weten we allemaal. Dat is dat, is dat verhaal. Maar, maar uh, ja, ik ben een beetje getriggerd door wat u wat u zegt over de economische kennis. Het gaat hier over vele, vele, vele miljarden. Honderden ja. miljarden. Um, um, en dus, dus afgezien van al die machinaties die werken en niet werken, en uh, het feit dat, dat het oude adagium onder druk wordt, alles vloeibaar blijkbaar in Europa ook niet werkt. Maar er zijn dus ook geen, um, geen, geen aanwijzingen dat men op. Een betere weg is ingeslagen. Mensen die moeten beslissen, die geven ongeveer de politieke krijtlijnen aan. En dan mag je hopen dat ze, en in een aantal gevallen is dat natuurlijk zo, dat ze geadviseerd worden door technici die de materie wel begrijpen. Maar die hebben Premier Rutte wordt nu geassisteerd in Brussel door een staatssecretaris die knapen heet. De autoverredacteur van NRC Handelsblad en een bekwaam historicus, maar geen financieel specialist. Ja. Uh, dat is een cool feit. Merkel is een natuurkundige. Sarkozy is een uh, advocaat uh, gespecialiseerd in bedrijfsrecht. Uh, uh, ja, uh, dat zijn natuurlijk dat zijn geen, dat zijn geen specialisten. Nee. Dus economisch deugt het niet en diplomatiek deugt het ook niet, zegt u? Nee, omdat ze, dus, um, om, omdat ze te laat in actie schieten, is, dreigt nu, uh, dreigt nu ja, het, het paniekvoetbal. En dat is eigenlijk ja. wat je ziet. Ja. Je ziet, je ziet paniekvoetbal. En uh, ja, de, de Europa uh, ja, staat, voor de zei het vandaag, staat voor de zwaarste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Het hele financiële systeem uh, uh, ja, dreunt op zijn grondvesten. Ja. En wat een bijkomend, uh, ja, dat is de collaterale schade is dat al. Dat de, uh, collateral damage al in oorlogstermen. Mm -hmm. Dat de burger het vertrouwen in de politiek aan het verliezen is. Ja. En ook nog, nee, ook, oh, uh, daar, daarboven ook nog uh, zich zorgen moet maken om zijn eigen geld. Juist. En de burgers communiceren niet. Rutte kan het in, in, in het binnenland ook niet uitleggen. Omdat er uh, zo'n nee. kramp is door Wilders. Ja. Weet men in, nee. in Nederland niet eens meer het, het, het verhaal van Europa goed uit te leggen. Ik moet u eerlijk zeggen, u maakt mijn, verhaal, mijn vertrouwen uh, ook niet groter vanavond. Toch denk ik dat ze er wel uit gaan komen. Oh, kijk. Omdat, omdat er staat zoveel op het spel, historisch en financieel. Ja. dat zelfs. Ik, ik denk dat uiteindelijk, ook al is ze een natuurkundige dat Merkel als ze moet kiezen voor het voortbestaan van de Eurozone en in de slipstream het voortbestaan van de Europese Unie. Dat ze geen keus heeft. Nou, laten we dan vooral nu ophouden met praten en eindigen <laughs> met dit positieve woord. Okay. Robert van der Roer, dankjewel. hand. Ja, ongeveer een jaar na zijn overlijden verschijnt morgen het laatste boek van Harry Moelisch. Nou ja, boek, het is zijn Onvolendete. Uh, bezorgd en van commentaar voorzien door Marita Matthijssen en Arnold Heumakers. En aangevuld met dagboekfragmenten. De titel is De tijd zelf. Ik ga erover praten met zijn oudste dochter. Anna Moelisch, die onlangs trouwens bewees ook te kunnen schrijven. <kwijnt> en daarmee misschien wel in de voetsporen van haar vader treedt. Maar daarover later. Uh, Anna Moelisch, welkom. Goedenavond, dankjewel. Wist u dat, dat uw vader nog bezig was aan het boek? Aan de tijd? Aan, aan de tijd zelf? Nee, ik wist eigenlijk nooit waar hij aan bezig was. Nee. Maar um, wist wel dat hij. Um, met meerdere dingen. Hij was eigenlijk altijd wel met meerdere dingen tegelijk bezig. Zo veel wist ik wel. Ik wist ook wel later dat, er dan, he, dat, er dan, dat hij dan, als hij in de roman had geschreven, dat het begin van dat roman, jaren daarvoor al geschreven was... dat hij daar ja. eigenlijk een andere kant mee op wilde... en dat het dat was geworden. Dat was met de ontdekking van de hemel, geloof ik, ook. Ja, en dat is hierbij ook, hè? want hij, heeft is hierbij heel, ook. hij is heel vroeg ermee begonnen. Ergens in ja. de jaren tachtig. Ja, En heeft hij heeft het toen weer laten liggen en toen weer uh, ja, opgenomen... Ja. en toen op het eind tussen 2001 en 2003, weer wat aangeschreven. Ja, maar hij ja. kwam er niet uit. Hij kwam er niet uit. Nee. Nee. Uh, ik vraag me dan af... Uh, misschien is dat een, niet een aardig vraag, maar, maar zou hij het dan wel prettig hebben gevonden dat deze onvolendete nu gepubliceerd wordt? Want hij kwam er niet uit. Blijkbaar ja, nou ja, als was ik, hij niet tevreden. Nee, ik denk niet dat hij niet... Want ik denk dat hij met wat hij had heel tevreden was. Dat, heeft die, dat schrijft hij ook ergens in een van die fragmenten. Ja. Dat hij dat dan, ja, dan... weer. Vervuld was met dat, een, dat, hij een stukje verder was. En dat wat hij had, vond hij mooi. Alleen. Hij wist ook. Hij wist niet. En dat schrijft hij dus ook een paar keer in het dagboek. Hij wist niet hoe hij het bij elkaar moest voegen. Nee, want er zijn Altijd drie een thema's, thema's ja. inderdaad. Ja. Hij wilde zijn moeder een belangrijke rol geven. En dat ja. had hij eigenlijk niet eerder gedaan. In de pupil is die. Madame Sasserat is wel op zijn, naar zijn moeder gemodelleerd. Maar eigenlijk heel erg de buitenkant is dat. Mm. En volgens mij wilde hij hier. Hij wilde hier. Iets proberen te doen, los van het thema tijd. Hè? Even, ja. Dus of zijn moeder en uh, het verliezen van een kind. Ja, de ouderschap, hele, dood, tijd. Hele, dat zijn de... uh, uh, ja. Uh, um, ja, ik zou bijna zeggen, misschien in zijn ogen, sentimentele gevoelens. Of Juist. in ieder geval hele, hele persoon, kwetsbare, intieme, kwetsbare ja, intiem, gevoelens, ja. ja. En ik denk ook dat hij, ik als dochter denk dat hij, dat hij daar dus ook een beetje op vastliep. K kunt, kunt u iets voorlezen uit wat dan ja. nu een boek is geworden? Uh, dat ons een idee geeft van, van, van hoe, die, hoe die schreef? Ja, het is weer... Kijk, die drie hoofdstukken die hierin staan... zijn wel weer heel typisch Harry. Ja. En, um, en heel erg leuk om te lezen. Ik, ik heb één stukje gekozen, um, omdat dat ook... Uh, omdat daar heel duidelijk in wordt wat, dus dat, dat thema tijd waar hij die, waar die over dacht. Mm -hmm. Ik probeer af te dalen in mijn slaap, maar er is, er is geen trap... en ik zie ook niets waarin ik zou kunnen afdalen. En toch is het er allemaal. Elke nacht is het er weer. Het niets waarin de dagelijkse werkelijkheid van het alles... in dezelfde mate is vergaan als het niets in de dagelijkse werkelijkheid van het alles. Ze sluiten ook, ja, dat is zo'n zin die je drie keer moet ja, lezen ja, eigenlijk. Ja, ja, mooi, ja. Ja, ja dus ja. het niets waarin de dagelijkse werkelijkheid van. het alles in dezelfde mate is vergaan als het niets in de dagelijkse werkelijkheid. Ze sluiten elkaar uit, zoals das, dag en nacht, maar samen vormen ze het etmaal. En op dezelfde manier is ieder mens het samenstel van twee werelden die elkaar de rug toekeren. Ik ben van plan mij daar nu eens niet bij neer te leggen. Ik moet opeens denken aan het beroemde, veel misbruikte yin Yang symbool. Twee vette komma's, een witte en een zwarte... die als twee parende bloedzuigers in elkaar grijpen... en samen een cirkel vormen. Maar in het witte deel ligt dan nog een kleine zwarte cirkel... en in het zwarte een witte. Hoe de Taoïsten die interpreteren heb ik niet paraat... en nog minder wat moderne secten daarover beweren... maar dat kan me ook niet schelen. Ik annexeer het nu voor mijn eigen mystiek. Zoals de kern van het slapen de droom is... zo is de kern van het waken de fantasie. Prachtig is het. Mooi, hè? Ja, ja ik vind dat ook. Ik vind, ik vind dat ook. Ja. En ik, wat ik heel erg leuk vind, is um, dat je dus onmiskenbaar natuurlijk, als je het hebt over de tijd en wat hij dan beweert, dat het nu niet bestaat. Want dat ja. is het, hè? Dat ja. het het verleden bestaat niet meer, nou, de toekomst bestaat ja. nog niet. En wat daartussen zit, is niks. Want op het moment dat je nu zegt, zegt hij dan ligt de N al in het verleden... en de U nog in de toekomst. Dus, dat, dus het heden is niks. En dat hij dan komt bij uh, dat yin-yang-symbool... en dus bij die Oosterse mystiek, ja. dat vind ik heel ja, erg leuk. Prachtig. Ja. Ik ja. wil ook even over uw eigen schrijverschap hebben. Ja. Want... Uh, uh, u bent na de dood van uw vader zelf gaan schrijven. Waarom toen pas? Ja. Um, eigenlijk toen pas... omdat het me toen pas gevraagd werd. Dus eigenlijk dankzij het sterven van mijn vader... is heb, toen moest ik wat zeggen in de Schouwburg. Ja. Vervolgens werd me gevraagd iets te zeggen op de ambassade in Berlijn... Vervolgens werd me gevraagd dat verhaal te schrijven volgens diep. Dus zo is het dankzij mijn vader. Maar het is ook doordat hij overleden is. Dus niet alleen daardoor heb ik de kans gekregen, maar ook daardoor heb ik pas de ruimte gekregen. Maar hebt u altijd willen schrijven? Ik denk dat ik me niet genoeg heb durven beseffen dat ik dat eigenlijk wilde, omdat ik heel erg belast werd met. Uh, verwachtingen. De dochter van. Met de verwachtingen die ik zelf had. Die ik van mezelf, de verwachtingen waarvan ik dacht dat anderen die zouden hebben. Er werd me natuurlijk al van jongs af aan vaak gevraagd... heb je ook schrijversambities? Heb je talent geërfd? Ja. Ja. Toen ik nog te jong was om daarover na te denken... en nog te onzeker. En vooral nog geen verhaal had. Want om te kunnen schrijven moet je wel verhalen hebben... en ideeën en gedachtes... En nou ja, goed, de een kan dat wel al als hij 24 ja. heeft, maar de ander heeft dat Ja, mee. en als je dan een vader hebt die zo schrijft... Precies. dan ben je dus bang om in zijn schaduw te komen staan. Ja, ik stond het eigenlijk ja. in ja, zijn ja, schaduw ja. en eigenlijk ben ik nu uit die schaduw. Ja, nou, nou, nou, nou hebt u uh, een, een prachtig boek geschreven. Afscheid van mijn vader, het gaat ja. natuurlijk nou ja, over... Nou kort verhaal. Hè? Nou, het is een kort verhaal, ja, dat ja. is waar. Ja, ja, ja, maar toch, ja, ja. het is toch. Uh, gepubliceerd in Hollands Diep. Ja. Dat is um, ziet u overeenkomsten... In zijn en uw manier van schrijven? Ja, ik zie wel overeenkomsten en dat heb ik eigenlijk altijd al gezien, maar nu, het is gek als iemand er niet meer is, dat je dan, tenminste, dat ik, ik denk nu veel meer aan hem dan toen hij nog leefde en ben me ook veel bewuster van de overeenkomsten ja. in hoe ik naar de wereld kijk en dus ook. Ik heb dat verhaal geschreven. Nou ja, dat heb ik gewoon vanuit mezelf gedaan. En daarna pas kreeg ik de tijd zelf onder ogen. En zag dat er gewoon letterlijk overeenkomsten Precies. in stonden. Ja. Kleine dingen. Maar dat, zijn dus, dat is dus gewoon een manier van kijken. Kleine dingen waarin hij de handen van zijn moeder... de moeder van de hoofdpersoon beschrijft. Ja. In het begin van de tijd zelf. En ik mijn vaders handen beschreef. Precies, ja. En dat ik, ik heb het over de, de, dat muziek... Dat, hij hield, dat het ging om dat muziek een ziel had. En hij schrijft hier letterlijk... muziek was haar ziel over ja. zijn moeder. Nou ja, dat vind ik wel... U gaat door het schrijven? Ja, ik ga door. Onder de naam Nou, ja, Dat is natuurlijk ook al jaren dan ja. iets wat ik me afvraag. Van, moet, ik dan, moet ik dat dan doen? En dan zijn mensen dan geïnteresseerd... omdat ik de dochter ben van. Maar ik denk uiteindelijk word ik toch afgerekend... op mijn eigen kwaliteit. Ik bedoel, als Daarom. het... Ja... En het is nou eenmaal uw naam. Ik kan ook wel onder een, onder een pseudoniem en niet. Kan ook. Dat is nog niet. Dat, dat ligt nog in nog de schoot. Dat toekomst verborgen. Eerst moet ik er nog uitkomen. Okay. Anna Moelisch, hartelijk dank dat u hier was. Dankjewel, was leuk. Um, we gaan nog even heel snel naar Brussel. Naar Joris van Poppel. Niet dat ik denk dat er iets te melden is, Joris. Maar je weet het nooit. Joris? Je weet, het, je weet het nooit, inderdaad. Ja, sorry, ik was bijna in slaap gevallen. Zoals veel mensen hier ondertussen. Toch niet ja, omdat je nou omluistert, maar omdat je het zo saai vindt in Brussel, hoop ik. Nee, omdat het hier zo uh, enorm lang kan gaan duren en ik was een beetje ging voorslapen. We weten het niet. De vraag die iedereen zich hier stelt aan andere collega's journalisten is hoe lang gaat dat nog duren? De, de ja. enige indicatie die ik heb is dat ik het aan de beveiligers en de koffiedames heb gevraagd. En aan de man die de televisieschermen hier levert, het facilitaire bedrijf. Mm -hmm. Die zei dat hij is gevraagd wat hij zondag deed en of hij zijn schermen misschien voor die tijd nodig heeft. Dat kan betekenen dat het nog heel lang gaat duren hier. Ja, of dat ze het gewoon nog een keer gaan uitstellen. Je weet het niet. Joris van Poppel in Brussel. Uh, blijf paraat, jongen. Zeker. Dit was het ook. Uh, morgen zit hier Chris Keijnen. Goedenacht. Een laatste glas mail. Ah, nou, wie ben je? Heb jij tijd? Ah, was getekend was. Natuurlijk heb ik tijd voor je, Lisbeth. Millennium. Mannen die vrouwen haten. Zometeen, kwart voor één. Zal je leren hoe dit grote mensenspelletje gaat? <tie> het hoorspel naar de boeken van Stieg Larsson. Nee! Mogelijk gemaakt dankzij steun van het Mediafonds en de NPO. Millennium. Zometeen, kwart voor één. Radio 1. Het nieuws... Van alle kanten. Ben je toe aan rust? Aan de ontspanning en heilzame werking van de natuur? Dan zaterdag 5 november naar de Natuurwerkdag. En leef je samen met meer dan 10.000 andere Nederlanders uit in het landschap. Kijk voor activiteiten bij jou in de buurt op natuurwerkdag.nl. Leef je uit! Voer uw bestemming in. Voor uw rijden gaat. Dus niet na één kilometer. Zo ziet u de weg en rijdt u recht door En niet van links naar rechts. Zodat u altijd veilig uw bestemming bereikt. Een beetje chauffeur laat zich niet afleiden. Ga naar laat je niet afleiden. En L. Dit is Radio 1.